9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Bij de stembureaus op de stations in Utrecht en Amsterdam was het tijdens de ochtendspits behoorlijk druk. Het stembureau op Amsterdam Centraal ging al om half zeven open. Een uur vroeger dan normaal. Toch stond er al een rij mensen te wachten. toen het bureau openging. Anderhalf uur later hadden al zo'n 400 mensen gestemd op Amsterdam Centraal. Bijna 12,7 miljoen Nederlanders mogen vandaag stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Zo'n 10.000 stembureaus zijn open tot 9 uur vanavond. PvdA-leider Samson bracht vanmorgen als eerste lijsttrekker van de grote partijen zijn stem uit. Samson deed dat in een zorgcentrum in Leiden. Geert Wilders van de PVV stemt op een school in Den Haag, net als VVD-lijsttrekker Rutte. Arie Slob van de ChristenUnie deed dat op het station in Zwolle. Hij moest wel eerst terug naar huis omdat hij zijn legitimatiebewijs was vergeten. Lijsttrekker Roemer van de SP stemt in een buurthuis in Sambeek bij Boksmeer. Als de stembureaus vanavond om negen uur dichtgaan... worden alle stemmen door de mensen van het bureau met de hand geteld. Dat kan soms tot middernacht duren. Het dodental door de branden in twee Pakistanse fabrieken loopt nog steeds op. Volgens de jongste berichten zijn er zeker 110 doden. Er waren twee branden, één in een schoenenfabriek in Lahore... en één in een kledingfabriek in Karachi...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 Het weer vanochtend, nog enkele buien. In de middag is het droog. Verder wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 17 graden vandaag. Morgen en vrijdag nog koel, cool, met vooral vrijdag buien. ANWB-verkeersinformatie. Nog altijd 18 files, 60 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer. Er zijn twee reistoken dicht. Verderop richting Utrecht bij Woerden, 3 kilometer na een ongeluk. En, na een ongeluk op de A... en nog een stukje verderop richting Utrecht bij Harmelen, 6 kilometer. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort, 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. Dan de spoorwegen, want tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en een vertraging meer dan een uur.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 Met E.ON kunt u zaken doen. Kies energie van E.ON. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardiff. Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op E.ON.nl. Zaken doen. NOS Radio 1 live vanuit Den Haag. Met Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Over een klein uur doet het Hof in Karlsruhe uitspraak... over het permanente Europese vangnet ESM. We houden u uiteraard op deze zender op de hoogte... en blikken straks al even vooruit. Maar eerste verkiezingen hebben alle lijsttrekkers inmiddels zelf gestemd. D66-lijsttrekker Alexander Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Zit het formulier in de bus? Zeker, zojuist gedaan. En op wie heeft u gestemd? Op de nummer 4 van D66, Kees Verhoeven. Hij is de afgelopen maanden campagneleider geweest. En daar heeft hij zijn handen vol aan gehad. Dus ik vond dat hij dat verdiend heeft. Hm. Niet op uzelf? Volgens mij is Diederik Samson hebben we gesproken, de enige die van de lijsttrekkers op zichzelf heeft gestemd. <lacht> Misschien is hij nog wat onwennig. Nee, is <lacht> in mijn geval. Uh, nee, ik vind dat, uh, ja, het is wel gek als je daar je eigen naam met dat, met dat uh, hokje voor ziet. Maar nee, ik heb toch altijd uh, een voorkeur om op een aantal te stemmen. Hoe is uw gevoel na, na gisteravond? Wat vond u van het debat? Ja, ik vond het vooral de tweede helft losgekomen. En de laatste helft ging het weer een beetje ontsporen. Maar toch belangrijke onderwerpen wel weer langsgekomen. De zorg, Europa. Ik heb er nog een deel onderwijs in weten te krijgen. Ja, we dat, het. Ja. Dat, we, dat staat meestal niet geagendeerd voor dat soort debatten. En dan zegt iedereen, ja, daar zijn we voor. En dan komt er een kabinet en dan gebeurt er weer weinig. Dus dat, uh, ik vond het leuk dat we daar toch nog even over hadden. Ja, het is ook wel interessant hoe je er, hoe de, hoe het uh, opleest. Uh, de zorg, Europa. Het, het, het, het waren veel debatten en alle ja. thema's kwamen weer terug. En alle one-liners ook. Uh, was het niet een beetje te veel, meneer Pechtold, achteraf? Nou ja, maar mag ik nou een bezwaar maken tegen zo'n woord one-liner? Er uh, wordt maar gedaan alsof er allemaal in van die... Als we te lang praten, dan zijn we weer niet duidelijk. Zeggen we het een keer kort. En dat is lang niet altijd ingestudeerd. natuurlijk als je een keer iets, iets hebt wat je denkt, dit kan ik op die manier zeggen. Mm -hmm. Maar ik hou ervan dat politici op dit moment het ook gewoon kortkrachtig kunnen zetten, zeggen op een manier die blijft hangen. Ja. En dan even vooruitkijken naar de volgende verkiezing, meneer Pechtold. We hadden hier wat deskundigen ja. natuurlijk vanochtend ook al zeiden... dat waren wel te veel debatten, hoor. Daar moeten ze iets aan doen. Nou, Vindt u op. dat ook? Nou, ik, ik vond het vooral dat, dat uh, die debatten, kijk, je kan je kijken of niet, maar al het nieuws over die debatten en wie dan uh, uh, zogenaamd gewonnen heeft op een tweede scherm en al dat soort dingen, daar heb ik meer zoiets van, uh, draagt dat nou bij aan, aan, aan de inhoud. Uh, ik zou het wel prettig vinden als we in de toekomst niet alle onderwerpen in één zo'n debat van een uur proberen te proppen, maar nee. dat je gewoon echt ook uh, een goed onderwijsdebat of een goed zorgdebat, uh, ja, precies. Dat, dat zou denk ik veel mensen aanspreken. Nou, je bent altijd een partij van hervormingen geweest. Uh, de, de, de debat en campagnespecialisten die bij ons zijn langsgeweest, die zeggen ook allemaal: uh, je zou dat toch moeten beperken tot bijvoorbeeld uh, drie debatten, zoals het ook in Amerika gebeurt, um, waardoor het niet zo uh, ja, de kiezers niet zo overvoert met informatie ja. en ook met one-liners. Um, en, en het ja, in die zin beperkter houdt en de aandacht op die manier ook vasthoudt. Zou, zou, zou u daar wat in zien? Zou absoluut een idee zijn. Ik, ik denk, ik heb nooit voor verkiezingen dat ik kritiek heb op peilingen of dingen of wat dan ook, maar het is een keer evalueren van wat is nou ook voor onze democratie de beste manier om, om de kiezer te bedienen. Mm -hmm. Ik vind daar hebben we journalistiek, politiek samen een, een verantwoording en daar zou dit bij kunnen horen. Ik moet zeggen dat er ook wel weer nieuwe programma's zijn, die dus bij een Vandaag waar je dan echt een half uur gegrild wordt, ja. standpunten op je achterbaan, en dat is voor mensen ook weer informatief... Uh, dat dus ja, ik, ik, ik, uh, ik denk dat er nog zeker in Nederland verbetering mogelijk is. Uh, maar deze keer was het inderdaad wel erg druk. Goed. We wensen u veel uh, sterkte en succes vandaag, meneer Pechtold. Dank u wel. Dan laten we de verkiezingen even voor wat ze zijn. Er is uh, nieuws binnengekomen. In de Nuance-centrale in Velzen-Noord is namelijk brand uitgebroken. Volgens de brandweer is er mogelijk een explosie geweest. En zijn er ook één of meerdere gewonden. Politie, brandweer en ambulances zijn ter plaatse. Grote getalen opgeroepen. Zodra we meer weten, hoort u er meer over. Het is tien minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een anti-islamfilm van Amerikaanse makelei... heeft zo lijkt de lont in het kruidvat gestoken in Egypte... En in Libië. Amerikaanse regeringsgebouwen in Cairo en Benghazi in Libië werden gisteravond bestormd. Een Amerikaanse medewerker van het Libische consulaat kwam daarbij om het leven. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn met het laatste nieuws daarover. Sander, um, vertel eerst eens wat meer over die film. Wat, wat is dat voor film? Ja, het is een beetje onduidelijk wie het uh, gemaakt heeft. Uh, ik las op een Israëlische site dat er een, een, een Amerikaanse jood uh, achter zit... die de film als een statement gemaakt heeft al een tijd geleden, vorige zomer. Maar dat die nu in het uh, Arabisch vertaald is en dat dat dus voor veel commotie heeft uh, gezorgd. beelden van die film staan online en daarin zie je de profeet Mohammed uh, gespeeld worden door een acteur. Het is geen uh, kwaliteitsacteerspel, daar waarschuw ik je maar vast voor. Maar het feit alleen al dat hij in beeld gebracht wordt. Ja, vergelijk het met uh, die cartoons in de Deense kranten. Dat is not dan en dat zorgt voor veel woede. Ja, en die woede is die bij een kleine club uh, fanatiekelingen of bij veel mensen? Want we horen dat er duizenden mensen die Amerikaanse gebouwen hebben bestormd. Ja, in een land van uh, miljoenen heb je dat natuurlijk al vrij snel. Ik heb het idee dat uh, die verontwaardiging die zich echt keerde tegen die Amerikaanse consulaten. dat die redelijk beperkt was. Maar wel gefocust natuurlijk. Hè? Bij dat Amerikaanse ambassadegebouw in Cairo. zag je dat uh, die uh, muren die eromheen staan bestormd werden. Dat de Amerikaanse vlag uh, verbrand werd. en dat er islamitische vlaggen omhoog geheven werden. En in uh, de, uh, uh, het gebouw van het consulaat in Benghazi. dan zitten we inmiddels in buurt. Libië. Daar zag je dat er een vuurgevecht uitbrak waarbij dus één Amerikaan om het leven is gekomen. Dus wel hele felle protesten van mensen die zeggen dat de vrijheid van meningsuiting nooit zo ver mag gaan dat je het geloof van iemand anders tot op het bot uh, beledigt. Hmm. Uh, het lijkt mij moeilijk in te schatten, Sander, maar ik vraag het je toch eventjes. Uh, het gaat hier dan om Cairo en Benghazi. Zou dit protest zich kunnen uitbreiden in de Arabische wereld, denk je? Dat is zo ontzettend lastig te voorspellen. Je zag het met de film Fitna van Geert Wilders. Dat mensen de straat op gingen die de film waarschijnlijk niet eens gezien hadden. Dat gaat van mond tot mond. En hoe zo'n vuurtje zich verspreidt... Dat weet je nooit. Wat je wel kunt zeggen over deze twee landen is dat het hele conservatieve landen zijn. Dat ze laatst regeringen gekozen hebben die weliswaar niet heel erg fundamentalistisch zijn, niet heel erg streng in de islamitische leer, maar dat hele radicale bewegingen zich wel vrij voelen om demonstraties te organiseren, om mensen aan te spreken op al dan niet islamitisch gedrag en dat dus radicale elementen in Egypte en Libië... Uh, meer vrijspel hadden dan ze voorheen onder de dictaturen hadden... die aan de kant zijn gezet. Dus dat is de situatie in Egypte en in Libië. In hoeverre dat bijvoorbeeld zich uitstrekt tot landen... Die je uh, in vorige uh, gevallen ook uh, zag, hè, uh, Palestina bijvoorbeeld, of uh, de bezette gebieden uh, uh, in, in, in Jordanië. Ja, dat is afwachten. Uh, het is een film die een jaar geleden verschenen is. Uh, eentje die niet uitbrengt in kwaliteit of een groot kijkerspubliek. Maar ja, dat doet niet uh, ter ja. zake in dit soort gevallen woede over het beledigen van de profeet, hoe slecht uitgevoerd dan ook is uh, in veel gevallen voldoende. En hoe reageert Amerika richting uh, Libië en Egypte, richting uh, de leiders ook daar? Uh, bezorgd. Uh, Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat uh, uh, er natuurlijk geen enkele reden mag zijn om andermans geloof te beledigen, maar dat dat ook weer geen reden mag zijn om uh, ambassades te bestormen. Uh, zegt dat ze in contact zijn met bijvoorbeeld de Egyptische regering over de beveiliging van die uh, ambassades. En dat geldt natuurlijk ook voor de regeringsgebouwen in, uh, in Libië. Dus contact erover, bezorgdheid en ik denk een beetje hopen dat dit vuurtje over een uh, aanvankelijk hele dus ligt de film snel overwaait. Sander van Horen, onze Midden-Oosten-correspondent hoorde. En zo dadelijk bedden we maar even met Jolande Sap. Hebben we hebben inmiddels bijna allerlei strekkers gehad. Geert Wilders krijgen we niet te pakken helaas, maar Sap van GroenLinks... zo dadelijk hopelijk wel. En verslaggever noord Remmers, die is bij een Haags stembureau. Eerste verkeersinformatie, Sean Bakker. Nog 15 files, iets meer dan 50 kilometer bij elkaar. Wel wat aanrijdingen op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Prins Klausplein daardoor 4 kilometer file. En een stukje verderop richting Utrecht bij Harmelen. 8 kilometer na een ongeluk. In beide gevallen zijn er twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. Daar staat 5 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. En tussen Apeldoorn en Deventer rijden nog steeds geen treinen na een aanrijding. En ook daar is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Er zijn in België binnenkort ook verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. En de man die bovenaan in de peilingen staat is de Vlaamse nationalist Bart de Wever. Hij presenteert ook een boek, maar het is geen politiek boek. Het is een dieetboek. Correspondent Joris van Poppel was bij de presentatie. Een uh, vraag die ik aan een politicus nog nooit gesteld heb. Hoeveel weegt u? Ik weeg op dit moment 83 kilo. En hoeveel woog u ooit? Ik woog op 1 december vorig jaar 142 kilo. Bart de Wever, populairste politicus van Vlaanderen... en tot voor kort ook de meest omvangrijke. Totdat hij op regime ging, zoals ze in Vlaanderen zeggen. Hij ging op dieet. De Wever viel bijna 60 kilo af. Hij schreef er een boek over dat hij vanmiddag presenteerde. Ik wist al jaren dat mijn levensgewoonten niet echt oké okay waren... dat het ongezond was, dat ik morbide, obese was. Ik ben de vader van vier jonge kinderen. Ik heb mijn eigen vader jong zien sterven. Gezond leven was niet echt de cultuur in onze familie. En er zijn dan kleine dingen die je met je neus op de realiteit duwen. op een gegeven moment is de emmer gewoon vol... en loopt die over en dan begin je eraan. De wever volgde het zogenaamde pronokal-dieet. Veel eiwitten, minder vlees... Een strenge dokter. De kilo's vlogen eraf. En de Vlamingen willen natuurlijk allemaal weten... wat is zijn geheim? Ik heb gewoon een bepaalde methode gevolgd. Dat is een dieet waar je moet sporten... en waar je anders moet gaan eten. En ik heb dat onder strikte medische begeleiding gedaan. En ik kan dat niet genoeg beklemtonen. Ga niet naar een apotheker om wat eiwitten te kopen. Begin niet zomaar wat te sporten. Dat is levensgevaarlijk. Als je echt dik bent en je hebt de motivatie om ervan af te geraken... laat je goed begeleiden. Maar het probleem, het dieet van de Wever heeft hem fysiek behoorlijk veranderd. Voor op zijn boek een foto van het silhouet van de dikke, bijna opgezwollen politicus van een half jaar geleden met in zijn hand een zak friet. Daarnaast een foto van de nieuwe Bart de Wever. Ingevallen wangen, priemende ogen en in zijn hand geen friet, maar een wortel. Heel gezond allemaal, maar het probleem, volgens veel Vlamingen, is de wever met zijn kilo's ook wat van zijn charme verloren. Toch, volgens de wever kon hij niet anders. Wel, ik heb mij nooit of tenminste de illusie gemaakt dat in een enorm Burgondisch land, zoals Vlaanderen, je voor je imago op dieet moet gaan. Mensen houden hier van politici die goed in het vlees zitten. Een fitje eten, dat is uh, zeker niet slecht. Een pintje drinken, dat hoort er allemaal bij. Dus als je populair wil worden, moet je vooral niet op dieet gaan. Maar als je natuurlijk 142 kilo weegt en de dokter zegt... een levensverwachting van 60 is niet meer haalbaar voor jou... en je begint dan uit te rekenen hoe oud je kinderen zullen zijn op jouw begrafenis... dan is imago zeer ver weg, hoor. Maar anderzijds zijn er inderdaad veel mensen die zeggen, ja, maar uh, dik is ook wel gezellig. en, en uh, Die de perceptie hebben dat je grappiger was als je dik was, wat totaal niet juist is. Want je persoonlijkheid en je humor zit echt niet in het vet, dat zit ergens anders. Het is toch eigenlijk gewoon een verkiezingsstunt? Het is echt niet juist. Er komt de boekenbeurs aan in Vlaanderen. Dus dit is de periode dat je een boek moet lanceren, punt aan de lijn. De uitgeverij heeft dat gekozen. Maar ik weet, ik ben bekend uit de politiek, dus alles wat ik doe zal ook in politieke termen worden geduid. Ik leg me daarbij neer, maar het is wel niet juist. Gaat u dit stemmen kosten of levert het juist stemmen op? Dat is nu eens het verste van mijn gedachten geweest toen ik op dieet ging. Iemand die denkt dat je een dieet kan volgen omwille van stemmenwinst of stemmenverlies, kent niks van obesitas. Oftewel heb je een heel diepe, intrinsieke, persoonlijke motivatie. En dan kan het lukken. Oftewel zal het nooit Lukken. Dus die vraag die kan misschien heel interessant zijn, maar voor mij is ze bijzonder irrelevant. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, wat het resultaat politiek ook mogen wezen. Persoonlijke motivatie was aanwezig bij de Vlaamse politicus Bart De Wever van 142 kilo naar 83. Het is drie minuten voor half tien. Nu luisteren we naar het NOS Radio 1-journaal. Wij keren weer terug naar de verkiezingen in eigen land. U hoorde eerder in de uitzending dat de VVD-lijsttrekker Mark Rutte... zou gaan stemmen nog vanochtend, dat het nog moest gebeuren. Het zou gebeuren op de basisschool Wolters in Den Haag. Dus, Mayno Remmers, jij hebt je verplaatst. Begrijp ik? Jazeker. Ik zit bij rolcontainer 708 in wijk 13. Waar net een mevrouw, het dochtertje, het stembiljet erin laat doen... En die staat dan oog in oog met werkelijk een peloton aan cameramensen. Vanuit zelfs het buitenland, Belgische omroep is er. Reuters is er allemaal om vast te leggen hoe Mark Rutte hier zijn stem uitbrengt. Hij is een van de weinige lijsttrekkers die dat doet in Den Haag. Ik geloof dat Geert Wilders dat ook doet. Maar ik hoef niet uit te leggen dat die locatie natuurlijk volstrekt geheim moet blijven. Vanwege alle beveiliging. Hoewel ik hier in de gang ook al twee heren zag staan met een oortje in. Dus het zal niet lang meer duren voordat Mark Rutte hier komt. Ik zit naast Albert van Heggen. Is, het is topdrukte bij u, meneer. Het is ontzettend druk. Ja, dus... Ze staan in de rij voor u. Ik geef u er iets gratis bij weg of zo? Ja, da, daar lijkt het op, ja. ja. <laughs> zeg, u zei, ik heb allerlei stembureaus al gehad. Ja, ik heb uh, ontzettend veel uh, stembureaus al meegemaakt. Maar dit is ik gewoon, hoor. Misschien kunnen we even, kunt u even ergens anders gaan zitten als u hem wil interviewen. Want ja, nee, gaat u maar gewoon door, hoor. We gaan gewoon door, Ja, ja want anders stoort het enorm. Ja. Het is, uh, het is een enorme drukte. Er zijn drie stemhokjes. En Mark Rutte schijnt hier in de buurt te wonen. Vandaar dat hij hier komt stemmen. Um, kijk. Bent u nog zwevend, mevrouw, of weet u het? Ik sta met beide benen op de grond. Dus dat gaat helemaal goed komen. Oh, u moet wel uw paspoort weer meenemen. Ja, het is... Uh, het is hier op die basisschool. Ze hebben ook, uh, om de vloer een beetje te beschermen... want eigenlijk is het ook een beetje het gymlokaal... allemaal karton neergelegd, goed vastgeplakt. En dan staat hij daar, die grijze rolcontainer. Het koffieapparaat dat door de gemeente is verstrekt. De stempel ongeldig, is nog niet gebruikt natuurlijk. En dan zit er nog een meneer en die zit heel druk te turven. En... U moet ook steeds zeggen dat ze dubbel moeten vouwen? hè? Zeker weten. Ja, hoe komt, zijn die formulieren dan zo groot? Nee, het gaat dan voor uh, dat er uh, weinig ruimte in pla uh, plaats neemt. Hoe komt het dat het hier zo druk is? Nou, even wachten hoor. Ja, meneer, oh, oh, ja, bijna een turf vergeten, komt allemaal door mij. Ik verstoor de hele boel hier. Meneer, hoeveel heeft u? Twee? Ja. Dank u wel. Verder verder. En, was het een makkelijke daad? Ja, ja nou het moeilijkste was het papiertje helemaal netjes weer terug te dat vallen. Het is een enorm formulier he, met al die partijen. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat schijnt bij het tellen ook nog wel lastig te zijn. Ik kan het me voorstellen, ja. ja, ja. Het moet, moet makkelijker kunnen. Was het voor u een moeilijke of een makkelijke keuze dit jaar? Een makkelijke keuze. Net ja? zoals altijd, ja. Ja? Uh, ja. Het is onbeleefd om dat te vragen ja. natuurlijk. Hè. Dat doe ik dan maar niet. Dat nee, zou ik niet doen. Nee. Gaat u nog wachten op de premier? Of, uh... Nee, dat heb ik de vorige keer al meegemaakt. Dus, uh, ja, uh, komt hier ja, altijd. En nu, nu zelfs een, uh, een heel interview. Van wie? Oh uh, nee, ja. NOS, hè? Ja, heen. Ja, we zijn overal bij alle stemlokalen. Altijd goed. Nou. Nou, ik wens u nog een mooie dag. Gaat u ook naar de uitslagen kijken vanavond? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Kijken of u bij de winnaars hoort. Of luisteren, kan natuurlijk ook. Ja, ik ja. Maar het is altijd aardig om te horen wat de heren er achteraf van vinden. Dat vind ik het leukste. Ja? Ja. Op het ze tegenvalt. Goed, nou, ik wens u een mooie dag. Stembureau staat overvol inmiddels. Heel veel media staan te wachten op Mark Rutte die hier zijn stem komt uitbrengen. En alle andere mensen die hier in een enorme lange rij staan. Vlak voor het tafeltje waar... De voorzitter van het stembureau, druk aan het controleren, is paspoorten, turven, lijsten. Heerlijk, zo'n dag. Hij heeft er zin in, Marino Remmers. Uh, zo dadelijk dus nou, misschien wel meer nog over het stemmen van uh, Mark Rutte, lijsttrekker op de basisschool daar in Den Haag. We bellen nog eventjes met uh, Jolande Sap van Goelings, Kijken of zij al gestemd heeft. Ja, we zeiden het daarnet al, er is alarm afgegeven bij de NUON-centrale in Velsen. Jackie de Vries is daar van RTV Noord-Holland. Uh, Jackie, uh, wat is daar aan de hand? Uh, nou, ik ben hier net gearriveerd en wat ik heb vernomen hier is dat er um, uh, vier gewonden zijn, uh, uh, er is een explosie geweest, vier mensen zijn uh, gewond geraakt en uh, ja, de, de omgeving is afgezet, veel brandweer, veel ambulances en uh, de is onderweg, dus ik hoop, uh, ik hoop straks meer te horen. En Jackie, zie, zie je ook rook? Ik zie geen rook, nee. Aan de buitenkant is er eigenlijk niet zo heel veel te zien. Het is een groot gebouw met een uh, schoorsteen ernaast. Uh, het enige waarin je ziet wat aan de hand is, is veel politiemensen, veel brandweer. Maar aan de buitenkant is niks te zien. Ik zie geen rook of vlammen of En is het een grote centrale van nu al daar in Velzen? Ja, het is vrij groot. Het is een important gebouw. Er werken veel mensen. Mogelijk zijn er meer gewonden gevallen, maar daarover later meer. Officiële verklaringen moeten dus nog komen. Wordt er al wel iets gezegd over de oorzaak bij jou in de buurt? Nee, ik heb geen idee nog. Nee. Nou, dan laten we het hierbij. Dankjewel. Okay. Dekker de Vries van de RTV Noord-Holland over die explosie. Dus waarschijnlijk in die Nuance Centrale in Velsen. Dan het uh, laatste uh, telefoontje in de ronde politici lijsttrekkers. Jordan de Sap. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Al gestemd? Nee, nog niet. Dan ga ik begin van de middag doen. Oh, begin van de middag. En, en waar gaat dat gebeuren? In uh, Amsterdam-Oost. En op wie gaat op u stemmen? De basis, oh. Op de basisschool. Ja, dat zou geen verrassing zijn. Op uzelf? Ik, ik stem op lijst 7. Ja, dat, <laughs> dat is inderdaad geen verrassing. En, en op wie stemt u? Nou ja, ik heb uh, de traditie uh, vaak om op nummer 2 te stemmen. Um, en dat, zeker toen dat er nog een vrouw was, ik moet nu nog eventjes denken. Oh, Dat, bent nog, dat betreft ook een beetje zwevend, dat is uh, Siebrand Buma ook. Wist niet of hij nou op zichzelf of misschien iemand anders moest gaan stemmen? Ja, het, is, het is een beetje zo onfatsoenlijk om op jezelf te stemmen. Hè? Dat, ja, Diederik Samson doet dat dus ben... wel, hè? Ja, ik ben, maar ik ben heel netjes opgevoed. Nee, Diederik ongetwijfeld ook. Dus dat is altijd een afweging die je in het stemhokje zelf maakt. En dan blijft het ook nog een beetje spannend. Ja. <laughs> nou, Het doet in ieder geval goed te horen, mevrouw Sap, dat u niet meer voor de brug staat. Nee, dat was wat gisteravond. We, ja. daar, we stonden met een heel gezelschap voor een brug die maar niet uh, in het wegdek weer wou zakken. Dus dat heeft ook gemaakt dat ik toch dacht... nou ja, ik ga begin van de middag stemmen. Niet ja, u slaapt toch even uit. Nou ja, dit is natuurlijk vervelend, want u had zo'n inspannend debat achter de rug. Hoe kijkt u daar trouwens op terug? Was het een goede afsluiting? Nou ja, dat is altijd de kunst bij dat soort debatten... om te zorgen dat, uh, dat je de, de kiezer echt helpt. Dat je mensen thuis echt helpt door de verschillen duidelijk te maken. En ik vond dat op sommige momenten in het debat best goed gaan... maar op andere momenten in het debat werd het toch weer... Een beetje elkaar vliegen afvangen en gekissen is. En dat ja, dat blijft voor ons allemaal politici een grote uitdaging om gewoon heel duidelijk aan te geven waar je voor staat en waar het verschillen met de anderen zitten. Goed, volgende keer wat minder debatten. Nou, liever meer. Oh, ik heb ze gemist nog meer? deze keer, maar ja, dat heb je natuurlijk. Nou ja, en wat ik een heel goed idee zou vinden, is je politici meer onder de gril bij wat uh, praatprogramma's die wat meer tijd hebben. Nou, u bent weer hartelijk ja. welkom, mevrouw Sap. Nou, ik, ik zal zeker komen. Dat beloof ik u nu alvast. We wensen u veel sterkte en ook een mooie dag. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dan, dan laten we het nu weer even los, het verkiezingsnieuws. Want we moeten natuurlijk nog eventjes vooruitblikken op dat belangrijke moment zo dadelijk in Duitsland. Nog een half uur, ruim een half uur, dan doet het Hof in Karlsruhe... Eindelijk uitspraak over de vraag of Duitsland volgens de grondwet... wel of geen steun mag verlenen aan het Europese noodfonds ESM, dat vangnet. Correspondent Tim de Wit in Berlijn volgt het voor ons. Tim, voel jij dat de spanning oploopt in Duitsland? Ja, ja absoluut. hoor. Ja, je, je kan echt geen krant meer openslaan of de tv aanzetten... of het gaat over het ESM en Karlsruhe. Ja, en op zich eh, doen bijvoorbeeld de minister van Financiën Schäuble en ook de woordvoerder van Angela Merkel het voorkomen alsof ze de uitspraak met veel vertrouwen tegemoet zien. Eh, want zo zeggen ze, we hebben zelf alles al zo goed bekeken ja, dat wij er wel van uitgaan dat het ESM echt niet in strijd is met de Duitse grondwet. Maar ja, eh, neem maar van mij aan, in Berlijn wordt echt wel met knikkende knieën naar die uitspraak gekeken. Want ja, stel dat er toch een negatief vonnis komt, ja, dan zijn de gevolgen voor de euro niet te overzien. En interessant genoeg heeft een meerderheid van de Duitsers daar geen problemen mee. Want zo bleek uit een Opiniepeiling vorige week, eh, maar liefst 54% van de Duitsers wil dat het ESM geblokkeerd wordt door het Constitutionele Hof. Veel sceptisch dus hier in Duitsland. En daarnaast is de aanklacht tegen het noodfonds aangespannen door maar liefst 37.000 Duitse burgers. Nog nooit waren er zoveel klagers tegen een wet bij het Constitutionele Hof hier. Ja, Dat geeft dus wel aan dat er veel op het spel staat straks. Ja, en, en, probeer het toch eens te overzien Tim, want stel nou dat ze nee zeggen, wat dan? Ja, nou ja, goed, dat, dat zijn hele uh, vervelende scenario's natuurlijk. Uh, dan gaat het ESM dus niet door. Dat betekent dat er geen reddingsfonds is... waar met name de uh, landen Italië en Spanje... waarschijnlijk op korte termijn een beroep op moeten doen. Dat betekent dat de markten daarop zullen gaan speculeren. Dat betekent vermoedelijk dus weer dat die rentes omhoog gaan. Uh, Spanje en Italië in verdere problemen. En die kunnen dus vermoedelijk niet gered worden. Nou ja, en dan heb je dus de kans dat er inderdaad echt landen... uit de euro zullen kieperen. Ja, en, en al die consequenties, uh, is de rechters uh, daar worst... Want want die zijn echt onafhankelijk en objectief? Ja, officieel natuurlijk wel. Kijk, het, constitu het constitutionele hof in Duitsland staat boven alle partijen. Dat is echt een, een heel belangrijk recht ook in Duitsland. Um, uh, maar goed, aan de andere kant moet je natuurlijk wel zeggen... die rechters zullen zich heus wel realiseren wat er op het spel staat vandaag. Dat een nee uh, van het hof kan betekenen... dat de euro en Europa echt in hele grote problemen zullen zorgen. Die druk ligt natuurlijk wel ja. op hun schouders. Ja. En ja, en als je veel analisten en ook uh, juristen hoort... dan denken ze toch wel dat ze dat zullen meenemen in hun ja, beslissing. Zou het dan kunnen, Tim, dat uiteindelijk uh, er een uitspraak komt... Zoals wat eerder ook hebben gedaan bij het Hof, dat uh, zullen wel in meegaan, maar er misschien wat voorwaarden worden gesteld? Precies, dat is ook de grote verwachting hier, de algehele verwachting. Er zal waarschijnlijk dus een ja tegen het ESM worden, maar wel onder strenge voorwaarden. Een van die voorwaarden zou bijvoorbeeld kunnen zijn uh, dat het Hof zegt... we willen wel dat het Duitse parlement in zekere zin uh, zeggenschap houdt over dat reddingsfonds. Uh, dat wil zeggen, elke stap die het ESM zet, bijvoorbeeld hulp geven aan Spanje dus als ze erom vragen... dan moet dan toch weer het Duitse parlement bij betrokken worden. Dit om te zorgen dat Duitsland niet alle macht over, dat, over al die miljarden die ze in, in pompen uit handen zullen geven... Ja, dat heeft alleen weer als nadeel dat de besluitvorming erg traag zal zijn. En daar zal Brussel natuurlijk weer niet blij mee zijn. Maar goed, ja, dit is allemaal nog speculeren en vooruitlopen. Over iets meer dan een half uur komen de rechters in hun prachtige rode toga's naar buiten in Kalsroer. En dan zullen we weten wat ze hebben besloten. Het is allemaal te horen op deze zender. Tim De Wit vanuit Berlijn, dank je wel voor nu. Te horen bij uh, De Caro, bij Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, en Marcel. Dus ga je vooruitblikken en achteraf napraten. Zo is dat. Met Lex Hoogduin, eh, voormalig topman van de Nederlandse Bank. En alle collega's van de NOS zitten klaar om eh, te schakelen met correspondenten. En om eh, extra duiding te geven aan dit nieuws. Want het zou, eh, zoals jullie ook al hebben gezegd, wel eens een bom onder de toekomst van de euro kunnen zijn. Verder gaan we natuurlijk ook niet voorbij aan de verkiezingsstrijd. Eh, die inmiddels is afgelopen, maar de verkiezingen zijn vandaag. Geert Wilders zei gisteravond in het slotdebat dat Rutte vaker heeft gelogen tijdens deze campagne dan Diederik Samsom is gearresteerd in zijn leven. Dat is typische Wilders' uitspraak, retoriek. Maar werkt die nog? Zometeen de biograaf van Wilders... over zijn campagne en over dienstkansen... om vanavond iets hoger uit de stembusstrijd te komen... dan de pijlers tot nu toe hebben bedacht. In Goedemorgen Nederland zo. na het nieuws met Dorad Megens. Dorad. In de Nuonscentrale in velsen Noord zijn een of meer explosies geweest. Volgens een verslaggever van RTV Noord-Holland zijn er zeker vier gewonden. Of de oorzaak van de explosies is nog niets duidelijk. Politie, brandweer en ambulances zijn in grote getalen opgeroepen. En ook een traumahelikopter is in velsen Noord gealarmeerd. Bij de stembureaus op de stations in Utrecht en Amsterdam was het tijdens de ochtendspits al behoorlijk druk. Het stembureau op Amsterdam Centraal ging al om half zeven open. Dat is een uur vroeger dan normaal. En rond 8 uur hadden daar al zo'n 400 mensen gestemd. We worden net al van Tim de Wit in Duitsland... doet het constitutionele hof over een half uur uitspraak... over de rechtmatigheid van de Duitse deelname... aan het Permanente Europese Noodfonds, ESM. Tegenstanders van dat ESM zijn vooral bang dat het hulpfonds... een greep in de schatkist in Duitsland kan doen... zonder dat de Bondsdag daar nog iets over te zeggen heeft. We doen verslag over de uitspraak van dat hof in Duitsland... in het bulletin van 10 uur. Mocht het uitlopen, dan doen we dat bij Sven Kokkelman zo meteen. En het dodental door de branden in twee Pakistanse fabrieken loopt nog steeds op. Volgens de jongste berichten zijn er zeker 110 doden. Er waren twee branden, één in een schoenenfabriek in Lahore... en één in een kledingfabriek in Karachi. De meeste slachtoffers vielen in Karachi. Daar zijn zeker 70 mensen omgekomen bij de brand. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, WB Verkeersinformatie files na ongelukken op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knooppunt Prins Klausplein, 4 kilometer...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 Sven Kokkelman. Geert Wilders verliest zeven zetels in de peilingen, maar zijn biograaf vindt desalniettemin dat zijn campagne succesvol was. Het constitutionele hof in Karlsruhe, dames en heren, doet uitspraak over de Duitse hulp aan Europa. Bom onder de euro is dat mogelijkerwijs. En Japan en China ruzieën over onbewoonde eilandjes. Het is drie over tien, dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Boeiend, confronterend, hilarisch, schokkend. Zijn kunst is als de voormalig eigenaar zelf. Zo direct alles over de veiling van de kunst van Dirk Schierengaas... Museum voor Realisme. Reacties en vragen kunt u kwijt op cairo.nl. De stembussen zijn al een uur of twee open en de campagnes zijn dus van voorbij. Vandaag wordt duidelijk hoe succesvol de politieke partijen... in de voorbije weken waren om hun boodschap voor het voetlicht te krijgen. Heel veel aandacht ging uit naar de Grote Drie natuurlijk. De VVD, de Partij van de Arbeid en de SP. De PVV viel minder op dan in het verleden. Meindert Venema is emeritus hoogleraar politicologie aan de UvA... en schrijver van de biografie Geert Wilders, tovenaarsleerling. Goedemorgen. En columnist van de Volkskrant.nl. Ook nog. Jawel. Hebben een nieuwe baan? Nou, van harte gefeliciteerd. Dat is een collega geworden. Wat betaalt dat? Daar kan ik u niets over zeggen. Laten we het over Geert Wilders hebben. Want. Um, als gezegd, u hebt zijn biografie geschreven. Uh, hij was in de vorige campagnes de voorgaande jaren natuurlijk tamelijk prominent aanwezig. Uh, toen hadden we ook uh, het verschijnsel van gordijnstemmers... waarvan pijlers en volgers zich nu afvragen of dat uh, bij deze uh, stembusuitslag vanavond ook nog het geval zou zijn. En mensen, sommigen althans, vonden zijn campagne ook wat minder prominent dan uh, voorheen. Vond u dat ook? Nee, dat vond ik niet. Ik wou u overigens wel corrigeren. Ah, daar gaan we alweer. Kondigd, nu ja, toch u kondigde mij, ja, kondigd mij aan als iemand die heeft gezegd dat zijn, zijn campagne succesvol was. Nou, dat zien we vanavond pas natuurlijk. Ja. Ik heb alleen gezegd dat hij een goede campagne voerde. Wat was er goed aan de campagne? Nou, hij heeft uh, heel systematisch uh, de Europese kaart gespeeld. En, uh, en laten zien dat hij eigenlijk de enige partij, de enige serieuze partij althans, is, die uh, tegen Europa is. Ja. En, um, maar hij ja, staat op dat, 17 zetels in de peilingen. Ja, ik denk dat hij toch wel wat meer gaat krijgen. Ja. Ja? Maar, maar dat zullen we maar zien. Maar ook dan is het nog veel natuurlijk. Je, het wordt allemaal afgemeten aan wat hij had en wat u verwacht. Maar als je met uh, zo'n oh. campagne van... wij moeten uit de euro uh, weg met de Europese Unie... 17, en ik denk bijna wel 20 zetels haalt, dan, uh, dan ben je toch goed bezig? Ja, goed, maar hij staat nu op meer zetels in de Tweede Kamer. Hij had uh, zicht op de macht, althans, hij zat... Aan tafel bij de macht in de gedoogconstructie. Um, overigens, vriend en vijand zijn het erover eens... dat het uh, een van de beste beters is, uh, is onder de lijsttrekkers. En hij is ook buitengewoon geestig. Daar ja. een misverstand over. Maar hoe effectief is het? Want Diederik Samsom, uh, de leider van de Partij van de Arbeid... die is gaan klimmen in de peilingen... toen hij, wat hij noemde, het eerlijke verhaal over Europa ging vertellen. En dat staat haaks ja. op het verhaal van Wilders. Ja, nou ja, dat is wel iets over te zeggen. Uh, uit uh, onderzoek blijkt dat 25% van de Nederlanders... vindt dat wij uit de Europese Unie moeten. Laten we dat nu even vertalen naar ook uit de euro. Dan betekent dat dat hij uh, maximaal 25% kan halen op inhoudelijke gronden. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere partijen die ook tegen Europa zijn. De, de, de, de SP de, een ja. beetje, ja. de Partij van de Dieren, de SGP... En de ChristenUnie zijn ook tamelijk euroceptisch. Dus daar moet hij al mee concurreren. Ja, nou ja, dan en, is hij toch wel groter dan de anderen die u noemt... behalve dan de dan, SP natuurlijk. Maar... Ja, dat bedoel ik. En dan twee, hij had, zat in een geweldig moeilijke positie... omdat door die race tussen de VVD en de Partij van de Arbeid... hij wel kon zeggen, een stem op Rutte is een, is een, een stem op Samson. Maar het... Het verlies van Rutte zou in ieder geval betekenen... dat um, Samson zeker minister-president zou worden. Ja. En dus is dus een de... stem op Wilders, uitgesproken door Mark Rutte, deze zin... een stem op Wilders is ook een stem op Samson. Ja, ja. En in, dus hij, hij zat in een duivelsdilemma... wat ook bleek uit zijn laatste uitsmijter over de Partij van de Arabieren. Um, je kan natuurlijk zeggen, die, die, die voluit aanval op de Partij van de Arbeid... die. Um, Maakt die, die spreekt bij een hoop mensen aan. En het is, het is iedereen duidelijk dat degene die het meeste hekel heeft... aan de Partij van de Arbeid Geert Wilders is. Ja. Maar tegelijkertijd wil een strategische stemmer... juist daarom op Rutte stemmen. Maar in de afgelopen debatten bleek dat Wilders een grotere afkeer had... van Mark Rutte inmiddels, al dan niet ingegeven door electorale motieven... dan van Samson. Nee, omdat Rutte zijn directe concurrent is. Maar het is, ik bedoel, het is ook uit zijn lichaamstaal duidelijk... dat, dat de ergste, het ergste van het ergste is natuurlijk toch de Partij van de Arbeid. Of de Partij van de Allochtonen of de ja. Partij van de Arabieren. Heeft hij ook niet? Het, het gaat mij niet om wat Wilders altijd toen PVV-bashing. Het gaat mij echt om de, de, de analyse bij de verkiezingen nu. Um, is het ook niet zo dat hij wat meer in het nadeel is dan de afgelopen jaren... omdat uh, zoveel partijen hem hebben uitgesloten voor de regeringsmacht? Uh, ja, dat, dat is zeker in het nadeel. hij is dus En te meer, te meer dat, dat, dat hij wel, wel in de regering heeft gezeten. Dus hij kon, hij kon ook niet helemaal meer de kaart spelen van... ik ben de outsider, ik, uh, ik, ik, ik, ben, ik vertegenwoordig het volk... omdat we, zowel het volk als ik niks te vertellen hebben. Dat zal nog steeds wel spelen. Daarom denk ik dat hij nog wel wat hoger komt dan die 17 zetels. Maar... Uh, hij is natuurlijk, doordat hij meegedaan heeft aan de regering, uh, uh, nog meer tot de establishment gaan behoren uh, dan hij al behoorde. Maar u moet zich realiseren dat, dat 90% van de kiezers die stemt op inhoud. En, uh, en daarom blijft hij ook zo groot, omdat uh, van, die, van dat electoraat zo'n 25%... Uh, ...vindt dat hij inhoudelijk gelijk heeft. Nou weet dus ik dan... niet precies hoeveel zetels gelijk staan aan 25% uit mijn hoofd. Maar dat zijn dat 37,5. Ja, dat dat... 37 ja, maar ik zei u al, hij moet die, hij moet die, die, uh, die kiezers delen met andere euroceptische partijen... Ja. ...en hij verliest uh, zetels aan Rutte, omdat... Van die mensen die vinden dat we eigenlijk uit de euro moeten, dat zijn over het algemeen mensen. Ik ken ze hier uit mijn omgeving, ik woon in Aardenhout. Er zijn mensen die zeggen: als die Samsung aan de, aan de macht komt, dan ga ik emigreren. Ja, u ook? Ik niet? Nee, want u ik heb uh, net een column? Ik heb net een column en bovendien, <laughs> en bovendien stem ik al jaren op GroenLinks. En uh, ik heb dus uh, niets tegen Samsung, alleen ik vind sap beter. Goed. Uh, overigens over Sap gesproken, Sap en Wilders... hebben natuurlijk allebei te maken gehad met gelazer in hun eigen partij. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld, denkt u, bij deze campagne? Nou, bij Wilders minder dan bij Sap. Bij uh, maar in, het heeft ze allebei schade berokkerd. Hoewel bijvoorbeeld dat boek van die Hernandez... wat op 6 september uitkwam, daar, daar he, hebben we niets over in de kranten gelezen. Daar heeft u ook geen aandacht aan besteed, meneer Kokkelman. Uh, nee, dat klopt. Dat was in deze uitzending niet te horen. Is dat een verwijt? Okay. Een, nou, ik, nee, een constatering. Dus het ja. heeft, u, u suggereert dat het allemaal nogal wat effect gehad zou kunnen hebben. Nee, maar moet in de, ook in de, in, de, in de periode dat daar, daarvoor ja, afgaand, maar dat ...met, met maar dat, vertrekkende ja. leden uit de fractie, uh, uh, Jeroen ja. Brinkman die vertrok... ...dat was natuurlijk, laten we wel wezen voor een politiek leider... ...die bouwt aan een beweging die groter en groter wil worden... ...is dat geen, geen vrolijk Is dat nieuws. Geen aanbeveling, nee. absoluut, daar heeft u gelijk in. Goed, desalniettemin, de balans opmaken, zegt u. Hij heeft gewoon een goede campagne gevoerd. En u denkt dat hij nog wel eens op wat meer zetels uit zou kunnen komen dan de 17 tot 19 waarop hij nu wordt gepeild? Ja, nou, 17. Ik denk 19 naar 20, zou ik inschatten. Maar goed, um, ik ben geen goede voorspeller, hoor. Want ik had gedacht dat de SP de grootste zou worden. Goed, nou ja, dan wachten we deze voorspelling dan maar even af. En ook de waarde die dit gesprek heeft gehad. Oké. Okay. Het uh, was in ieder, in ieder geval aangenaam. Zo is het. Dat is geheel wederzijds. Mijn tat verder maar. is hij al leraar aan de UVA. Ik dank u zeer. Graag GELUIDEN. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van vandaag... zijn zo'n 13 miljoen mensen kiesgerechtigd. Hebben gevangenen en TBS'ers eigenlijk ook stemrecht? Mellebakker, secretarisdirecteur secretaris-directeur van de kiesraad, heeft het antwoord. Ieder die 18 jaar of ouder is en niet van het kiesrecht is ontzet... die heeft kiesrecht. En dat geldt dus ook voor mensen die bijvoorbeeld in een inrichting zitten... in een gevangenis zitten. Ze kunnen stemmen en ze kunnen zelfs in theorie gekozen... Worden. In veel gevallen zullen ze niet zelf aan de stemming kunnen deelnemen, maar zijn ze aangewezen op het stemmen bij volmacht. Ik weet echter van tenminste één geval waarin de betreffende gemeente ervoor heeft gekozen om een mobiel stembureau in te richten in een gevangenis. En gevangenen kunnen daar dan dus zelf in persoon gaan stemmen. Ik weet niet zeker of er ooit gevangenen zijn geweest die zich kandidaat hebben gesteld voor een verkiezing... Uh, mocht, het, uh, mocht het gebeuren, dan, uh, dan kan zo iemand, en zo iemand zou worden gekozen... dan kan hij of zij niet uh, de stoel uh, in gaan nemen. Want hij zit in, slot in de gevangenis en blijft zo'n stoel uh, leeg. Al dus het antwoord van de secretaris-directeur van de Kiesraad. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.karo.nl voor uw vraag van vandaag. De terug nu naar Amsterdam. De Scheringra collectie en Harm van Attenveld. Vier manshoge portretten en een bankje met een man erop die daarnaar zit te kijken. Waarvan ik zou zweren dat het een echte man is, maar het is kunst. Nou, gisteren dacht uh, onze schoonmaakster ook hier dat die man echt was. En toen hij niks terug zei, toen uh, renden ze het pand uit en zegt hij... Er zit een man, er zit een man en hij zegt niks. Maar inderdaad, hij is, het is een beeld hoor. Hij zit met een uh, papieren zak in zijn hand, een horloge om zijn pols. Van welke kunstenaar is dit? Het? het is uh, een beeld van Duane Hansen, een Amerikaanse kunstenaar uit 1977... die uh, beelden maakte die levensecht zijn. Handgeschilderd, de huid, de haartjes, kleren, alles zit erop en eraan. En het zijn vaak mensen uit het Amerikaanse dagelijkse leven... in banale, vanzelfsprekende toestanden... die geïsoleerd worden in het museum. Jetske Homan van der Heide is kunstexpert voor Veilinghuis Christie's. Vandaag is de persbezichtiging van 195 werken uit de collectie... van het Dirk Schieringa Museum voor Realisme. Oktober 2009 werd dat museum meegesleept in de val van Schieringa's DSB-bank. En een deel van de kunst die in dat enorme museum op meer zou moeten komen te hangen... Ja, die hangt nu hier omdat die geveld wordt. Laten we eventjes naar dit werkje lopen... Een enorm bachenaal, naakte vrouwen, mannen die daar naar kijken. Of misschien kijken ze helemaal nergens naar. Jaren negentig, fin de siècle. Ja, dit is een schilderij van uh, Terry Rogers, ook een Amerikaanse kunstenaar, die het uh, leven schildert van de rich and famous, van uh, escapistische parties met drugs en uh, veel bloot. En waar, hoe wij denken en hoe onze fantasieën zijn, hoe uh, deze jonge generatie uh, zou leven. Uiteindelijk gaat het... De schieringa's van deze wereld. Nou, ik denk dat meneer Schiringa niet op deze manier leeft. Dit is meer hoe wij voor ons voorstellen dat de Paris Hilton's en de Kate Moth, denk ik, uh, de, op deze aard zich bewegen. Laten we eventjes die kant oplopen door deze zaal. Veel naakt valt me op en heel veel grote schilderijen, is dat? Nou, ze werden natuurlijk in principe aangekocht uh, voor het nieuwe museum, zoals je al zei. En daar uh, waren hele grote muren gepland. Dus uh, monumentale werken konden ze daar uh, plaatsen kleine duizend schilderijen, de Nederlandse realisten... zoals Toerop en Willink, die zijn al verkocht aan zakenman Hans Melgers. Die begint daar een eigen museum mee in de Achterhoek binnenkort. en Wat er over is, de buitenlandse kunstenaars, dat hangt hier. Als u het als kunstkenner bekijkt, is het dan een gebalanceerde collectie... of een bijeengeraapt zootje? Nee, het is zeker geen bij elkaar geraapt zootje. Het, zijn, het is heel divers. Het was ook uh, natuurlijk niet af. Hè, maar wat uh, diversiteit is, is zowel in stijlen als in uh, bekendheid van kunstenaars. Jonge kunstenaars, maar ook bekende kunstenaars als Alex Katz, Duane Hansen. Hè, kunstenaars die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de uh, realistische kunst na de Tweede Wereldoorlog. En kunstenaars die echt heel jong zijn en nooit eerder geveild zijn. Dus... Uh, deze meneer Dirk Schieringa, die had heel veel geld, die wilde een museum. Dat mislukte, hij ging failliet en nu hangt het hier. Is dat uniek in de Nederlandse geschiedenis? Nou, dat het geveild wordt is wel uh, uniek. Want in de tijd, uh, de familie Krullen-Muller, die uh, toen zijn financiële problemen kwamen... en al uh, uh, bezig waren een museum te bouwen, hè, wat nooit afgekomen is... toen is de staat ingesprongen. Maar, uh, en heeft de staat een noodmuseum gebouwd, wat nu nog steeds het Krullen-Muller-museum is. Dus daar liep het wel iets anders af. Het failliet van DSB is het grootste faillissement sinds de Tweede Wereldoorlog. In het AD zei de curator Schimmelpenning... dat er al 900 miljoen is uitgekeerd aan schuldeisers. En dat hij verwacht dat er mogelijk 5 miljard te halen is uit de boedel. En wat is de verwachte opbrengst hier van deze veiling? Die is dus rond 1,5 miljoen euro. Een druppel op een gloeiende plaat. Ja, weet u, kijk, ik zeg ook... Deze kunst is niet schuldig en uh, wij moeten ervoor zorgen... dat het gewoon weer een goed onderkomen vindt. 14 tot en met 17 september zijn hier de kijkdagen... en 18 september de veiling. Maar niet van alle kunst uit het Schienerhaar Museum. Nee, klopt. Uh, er zijn een aantal kunstwerken, zoals de Magritte, Delvaux... de, Del Vos, uh, de we heel dure werken. Die gaan we in Londen in februari onder de hamer brengen. Jetsko Homan van der Heide van Veilinghuis Christies. Ik dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Het is 13 minuten voor tien, dames en heren. We begonnen deze uitzending met de campagne van de PVV. En we hebben nu contact met de leider van de PVV en tevenslijsttrekker, Geert Wilders. Meneer Wilders, goedemorgen. Een hele goede morgen, meneer Kokeman. Met wie, eh, op wie hebt u uw stem uitgebracht vanochtend? Ja, ik heb net gestemd. Ik ben net uh, thuis weer. En uh, mijn stem is, uh, zoals afgelopen jaren ook, gegaan. Maar de nummer twee op onze lijst, uh, Fleur uh, Agema. en... Uh, Hartstikke goed kamerlid, uh, eerste vrouw ook op de lijst en uh, met trots heb ik op haar gestemd. Juist. Uh, wat gaat u doen eigenlijk de rest van de dag? Is het dan thuis afwachten tot, uh, tot u vanavond ergens naar een bijeenkomst gaat en dan maar hopen dat het goed afloopt? Of hebt u nog gaat u nog iets doen? Nee, vandaag is echt uh, de kiesraad zet, dus uh, ik ga nu niet nog de mensen lastigvallen bij het uh, stemhokje. Het is inderdaad afwachten, mag met wat mensen bij elkaar komen en uh, vanavond is het inderdaad de uitslagenavond. We hebben een hele stevige en ik denk ook een hele goede campagne gevoerd de afgelopen, wat is het, 2,5, 3 weken, heel intensief. En uh, nou ja, vandaag moeten de mensen een besluit nemen en uh, hopelijk in uh, hoge mate naar de stemmers dus gaan. Ja, uh, het centrale punt in uw campagne was uh, Europa, althans minder nee. Europa. Uh, uh, nou had ik net contact met uw biograaf, Meindert Venema, he, de hoogleraar politicologie. Die zei er zijn eigenlijk 25% van de stemmen te winnen, dus 37,5 zetel in de Kamer met dat standpunt. Gezien het anti-Europese sentiment in dit land. Maar u staat in de peilingen op 17 tot 19. Hoe verklaart u dat? Nou ja, vandaag is, is, laat ik daarmee beginnen, vandaag is inderdaad wel een historische dag, 12 september. Want ja, mensen kunnen nu beslissen of ze willen dat Nederland inderdaad dat onafhankelijke mooie land blijft. Of dat we opgaan in een groot Europa en maar blijven betalen aan de zuidelijke landen. En ik denk dat heel veel mensen vandaag daar nog wel eens over nadenken. En nou ja, in ieder geval ervoor gaan zorgen dat wij een hele goede uitslag hebben. Er zijn ook andere partijen die kritisch zijn op Europa, maar geen enkele partij trekt de conclusie zoals wij dat doen. Namelijk handel blijven drijven in Europa. En, uh, maar wel zorgen dat we weer baas worden in eigen land. Ja. Dat we niet hier moeten gaan bezuinigen om vervolgens uh, het geld naar uh, Griekenland uh, te brengen. En als uh, zwevende kiezers of strategische stemmers nou denken... Ja, vroeger kon je op wilde stemmen, want dan was er nog kans dat hij mee ging doen aan de regering. Maar er zijn zoveel partijen die hem nu hebben afgeschreven. Wat heeft ja, dat, dat nou het... voor zin? Wat zegt u dan? Ja. Nou, maar Gebeurt. Eerder hebben ook mensen gezegd, als u drie jaar geleden had gevraagd aan mensen, gaat de PVV regeren of gedogen, dan hadden ook alle partijen uh, gezegd van dat gaat niet gebeuren. En ik loop lang genoeg in Den Haag rond om te weten dat vandaag de kiezer beslist en dat morgen de werkelijkheid weer een hele andere is. En als wij een goede uitslag doen, als mensen echt willen dat er minder Europa komt, dat er in ieder geval minder Europese Unie moet ik zeggen, dat wij meer een soeverein land blijven, het geld om eigen land besteden aan de zorg in plaats van aan de Spanjaarden, ja dan moeten ze op de PVV stemmen. En hoe groter wij worden, hoe groter de kans is dat we uh, meedoen. Dus die kans die is dat wel degelijk. Uh, dat heeft het verleden ook bewezen. En uh, uh, nou ja, er is maar één stem uh, die dat kan verwezenlijken. En dat is een stem op de PVV. En hoe groot is de kans dat u straks met minder dan de huidige 24 zetels zegt... jongens, ik heb er genoeg van, ik ga weg uit de Kamer? Nee, ik ga nog heel wat, <laughs> ik ga nog heel wat uh, jaren door. Ik heb er geweldig veel zin in. Ik uh, vertrouw op een goede uitslag. En uh, uh, ja, kijk, ik heb, uh, we hebben een prachtige fractie. Dus een jonge, nieuwe partij... We hebben verantwoordelijkheid gedragen. We gaan nu weer keihard voor uh, Nederland klokken. En, uh, jarenlang uh, zal ik daar nog uh, van kunnen genieten. Is het interne glazer definitief voorbij? Ja, dat hoop ik wel. Ik moet eerlijk bekennen, dat is natuurlijk geweest. Ook dat zie je vaak bij nieuwe partijen. Dat hebben wij ook gehad. Dat was niet altijd even vrij. Uh, maar we hebben nu een, een prachtige lijst uh, mensen die uh, al wel elders actief zijn geweest. Uh, van de Eerste Kamer tot het Europese parlement veel... Tweede Kamerleden ook nieuw bloed uh, ertussen. Dus uh, het is een geweldige lijst. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat wij uh, de PVV in de Kamer goed op elkaar kunnen blijven zetten de komende jaren. Goed. Mocht er een uitslag uit de bus komen. waarbij Mark Rutte misschien toch met de hand over zijn hart strijkt. en uh, richting uh, de PVV-fractie komt met het verzoek om alsnog om de tafel te gaan zitten. Bent u daar dan toe bereid? Zeker, wij gaan altijd om de tafel zitten. Ons eerste doel is om mee te gaan regeren, dan heb je het meeste te vertellen, om te kijken of we inderdaad uh, kunnen zorgen dat die zorg niet wordt afgebroken, wat Rutte wil, dat er minder geld naar Europa gaat. En dat kan je het beste doen door mee te regeren. Als dat niet lukt, dan gedogen. En als dat ook allebei niet lukt, dan gaan we stevige oppositie voeren. Maar de eerste keuze is altijd meedoen en uh, Nederland verbeteren. Aan wie hebt u een grote regel? Aan Diederik Samsom of aan Mark Rutte? Nou, ik heb aan, aan geen enkele persoon uh, een hekel. Uh, aan welke als partijen u hebt de, u een grotere hekel? Als je kijkt naar de partijen, ja, dan staat de Partij van de Arbeid uh, met D66 wel met stip uh, bovenaan. Ja, en als u dan zegt, stem vooral op mij, gaat dat ten koste van stemmen voor Rutte? en Zit Samson in torentje? Dat is toch ook een beetje een ingewikkelde situatie voor u, of niet? Nee, hey, wat, je, wat, je wat je dan krijgt in de Kokkerman is, en ik voorspel u, uh, dat kan zomaar gaan gebeuren, dat uh, de heer Samson en de heer Rutte samen gaan regeren, dat dat is of met Paas, met D66 en GroenLinks of ja. dat dat is met het CDA ja. dus als je wil, en dan gaat het gewoon door met Europa dan gaat het gewoon door met geld geven aan de Grieken en de Spanjaarden ja. als je dat niet wilt, die kans zo klein mogelijk wil maken ja, dan moet je echt zorgen dat je op de PVV staat. Dat is de beste garantie eh, dat Rutte eh, niet met Samson gaat. Want de stem op Rutte is echt een stem op de, stem op de partij van de gebruik. Ja, nou intussen kan er ook nog iets anders gebeuren. Net over de grens, namelijk in Karlsruhe... waar het Constitutionele Hof vandaag bijeenkomst... om te kijken of de Duitsers grondwettelijk wel steun kunnen verlenen... aan landen als Griekenland. Uh, dus dat zou ik ook even in de gaten houden als was. Zeker, dat wordt heel spannend. Dat wordt heel spannend. Uh, stel nou voor dat het Duitse constitutionele hof zegt dat dat niet kan. Ja. Uh, dan, uh, ja, dan heeft uh, Europa en de euro een probleem. Uh, ja. Ik denk ook dat het niet grondwettelijk is. Uh, ja. Ik ga natuurlijk niet over de Duitse wet. Ik vind ook dat de heer Rutte die blanco check van 40 miljard niet had moeten tekenen. Dus ik kijk met heel veel uh, belangstelling uit naar die uitspraak vandaag. Maar nog belangrijker zijn de verkiezingen hier in Nederland. Daar ja. stemmen mensen vandaag op. En uh, ja. wil je uh, dat we geen geld over de bal gooien naar Zuid-Europa, dan, uh, ja, dan zal het enorm helpen. Als mensen de PVV een weer opnieuw een grote partij maken. Goed, de campagne voeren op de dag van de verkiezingen is eigenlijk ongebruikelijk. Maar, <laughs> maar goed. Ja. Over tien minuten is die uitspraak in Karlsruhe, meneer Wilders. Blijf vooral luisteren naar deze zender. En dank u Absoluut. wel voor uw tijd. Graag gedaan. Goed ik. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Gaan wij eh, om zes minuten voor tien, terwijl u luistert naar de KRO... nog eventjes naar eh, het andere buitenland. China heeft twee marineschepen gestuurd... om een eilandengroepje eh, nabij Taiwan in de Chinese zee in de gaten te houden. De soevereiniteit over die eilandjes wordt betwist door Japan... namelijk dat de eilandjes kort geleden kocht van de eigenaar. De Verenigde Staten roepen beide landen nu op vooral het hoofd koel te houden. En de vraag is, gaat dat lukken of loopt het uit de hand? En krijgen we straks een militair conflict? Henk Schulte noordrot sinoloog en ondernemer in China. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe groot is de kans dat het tot een gewapend treffen komt daar? Ik denk heel klein. Want beide partijen hebben er uiteindelijk geen belang bij om het uit de hand te laten lopen. Overigens, uh, u zei in uw inleiding dat Japan de eilanden betwist. Maar de, Japan, de eilanden zijn in Japanse handen. Ja. Omdat de eilandjes zijn gekocht van de eigenaar. Ja, maar daarvoor al. Al sinds het eind van de 19e eeuw. Ja, goed. Maar dat ligt natuurlijk uh, gevoelig om vanwege de olievoorraad die daar in de grond zou zitten... of in ieder geval uh, allerlei uh, natuurlijke hulpbronnen die daar onder het zeeoppervlak te vinden zouden zijn. En er zijn natuurlijk nog wel wat openstaande rekeningen tussen Japan en China uh, uit het verleden, of niet? Ja, absoluut. U noemt de economische belangen. Dat is, die zijn inderdaad groot. Maar het is zo dat er pas de laatste 10, 20 jaar het geschil echt steeds sterker wordt opgespeeld. Vooral van de zijde van China. Dat heeft vooral met historie te maken. En ook met de positie van de communistische partij in het middelland. Die het nationalisme toch steeds meer als, als wapen gebruikt om zijn eigen legitimiteit te versterken. Ja. Nou, u zegt met zoveel woorden, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Maar in de tussentijd maakt Washington zich wel zorgen. Want anders roepen ze niet aan het plein publiek op om het hoofd koel te houden. Nee, maar dat voorzitter altijd. Kijk, Washington heeft hele grote belangen in de samenwerking met China. Het is de grootste economische partner en nu de tweede macht ter wereld. Ook de opkomende macht, dus dat moeten ze goed managen. Aan de andere kant heeft Amerika en Washington allerlei bondgenootschappen met landen in de regio. In de eerste instantie Japan, maar ook met Vietnam en de Filipijnen. Maar ook andere geschillen mee tussen China en die landen spelen. Dus Washington heeft, heeft alle belang bij om een wijze arbiter... Nou ja, ze zullen niet gevraagd door het schil te beslechten, maar in ieder geval de wijze bemiddelaar te spelen in, in, in die geschillen... en dus niet te hoog te laten oplopen. Goed. Het is dus uh, misschien wel vooral voor binnenlands gebruiken... voor de buren dit conflict. Ja. ja. Ja, het zal niet zo 1, 2, 3 weggaan. Maar het valt op dat het laatste jaar nog steeds hoger wordt opgespeeld. Want het heeft alles met toenemende nationalisme in China te maken... Ja. wat weer opgeklopt is uh, door de partij zelf. Nou En de wil natuurlijk bij de Chinezen om weer een wereldmacht te worden... voor zover ze dat al niet zijn. Ja, kijk, toen Amerika opkwam het 19e eeuw... toen beschouwde de Caribische zee als een achtertuin van oh. achter de zee, liever gezegd. En ja. China, dat instinct bestaat eigenlijk hetzelfde. Die zeeën rondom China zijn van ons. Ja. Daar hebben wij uh, voor het zeggen. Ja, goed. Um, we blijven het volgen. Uh, maar voorlopig uh, lijkt het wat minder ernstig dan het op het eerste gezicht klinkt. Henk Schulte ja. sinoloog en ondernemer in China. Ik dank u wel. Zometeen, ja. dames en heren, wel. over uh, een minuut of... Um, 7 volgt ja, de. Tot ziens. Tot ziens. Ja, ik... ik ben nog in de uitzending, ik geef verder niks. Uh, zometeen, over een minuut of 7, volgt de uitspraak van het Constitutionele Hof in Karlsruhe. hoort u zometeen hier op Radio 1. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen, Nederland. Kies KRO. Wat een. Uh... Fascinerend land is India. Ja, ja. Vanavond om 7 uur. Met zijn oude cultuur, met zijn spiritualiteit. Op reis met Erika Derpstra. Oh Alles ademt een geweldige historie uit. Luister naar Kunststof. Vanavond van 7 tot 8. Erika Derpstra. Ja! Radio 1. Het is buitengewoon wat je hier ziet. Het nieuws van alle kanten.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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeel Parketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Goed!